De hebben in Rafa infrastructuur van terroristen vernietigd, zegt het leger. Eerder werd het leger weer actief in het noorden en midden van de Gaza-strook. In Jeruzalem hebben duizenden mensen tegen de hervatting van de oorlog gedemonstreerd. Zij vrezen dat het de vrijlating van de gijzelaars van Hamas in gevaar brengt. In een bunker bij Den Haag zijn een aantal vleermuizen gemarteld en gedood. De dieren werden gevonden tijdens de jaarlijkse vleermuizentelling... Een dier was vastgespijkerd aan een plank en overgoten met kaarsvet. Ook waren muren van de bunker beklad met nazi-symbolen. De zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland heeft aangifte gedaan. Aan het komende overleg in Saoedi-Arabië over de oorlog in Oekraïne doet Oekraïne zelf ook mee. Het overleg begint maandag en wordt gehouden tussen Russen en Amerikanen. De Oekraïnse delegatie praat niet rechtstreeks met de Russen. Eerst praten de Amerikanen met de Oekraïners en daarna met de Russische delegatie. Vorige maand was er in Saoedi-Arabië ook topoverleg over de oorlog. Daar was Oekraïne niet bij. Voor de derde keer in korte tijd hebben de machthebbers in Afghanistan... een Amerikaanse gevangene vrijgelaten. De man, werknemer van een luchtvaartmaatschappij, zat 2,5 jaar vast. Hij werd opgepakt in Kabul, daar was hij op vakantie. De gouden lookie voor beste tv-commercial van het jaar is opnieuw gewonnen door de HEMA. In de kerstcommercial denkt een opa terug aan vroeger toen hij speelde met zijn knuffels Stakkie en Sipi. Ook in 2023 was de HEMA de winnaar. Kijkers konden stemmen op hun favoriete reclame. Op de tweede plaats kwam de kerstcommercial van Albert Heijn. Het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of drie. Morgen veel zon en 17 tot 22 graden.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 Make your ego feel better Pretending I'll do anything for you I'll stay on your mind Fight. Do anything to keep you pretty for the outside All no, know don't worry, babe. I coming from miles away I know all about the confession, shoot it to her later I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 Nou, ja, kijk als je weer in de dagen oh. dat jij dus niet repeteert, sta je dus met socials bezig. Nee, hey, ja. dat is echt goeie. Ik een... heb uh, een lijstje met ideeën gemaakt. Vandaag. Oh. Ah, ja. oh. het staat ah, dat Want, nog het even... staat allemaal in werking en uh, daar ja. gaan we het binnenkort over hebben, denk ik.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 Maak je weer een hele lijst van nummers en dan kijken we weer welke de beste zijn en dan hopelijk kan je ze dan weer opnemen over een tijdje. Maar het is nu nog in de demo fase, ja, zeg maar. We hebben best wel wat nieuwe nummers, maar er zal voorlopig nog niks nieuws uitkomen. Wel nee. nou, een live EP. Ja, precies. Ah. Een live EP van in de Noble op 24 september of oktober toen we daar speelden, dat komt wellicht ah. ah, nog. Nou.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 ja, ja, ja, Die precies. kent hij dan weer. Ja, ja. ja ik ken uh, Milan dan weer. Dus, uh, dus, uh, dus uh, en, en de drummer geloof ik, Gideon. Dat weet ik mm. niet. Ja. <laughs> dus, dus dat. Uh, maar bij Hunk speelt er ook eentje mee. Rasmus Bischop. Marcus en ik uh, zijn een enorme liefhebber van Rasmus. Want Rasmus ja. doet aan kansenspreiding. Mm. Want, ja, hij heeft uiteindelijk met Hunk heeft hij de finale van de Rob Akda Award weten te winnen. Hmm. Rasmus Daarvoor, zat ook bij ons is dat de, ook de middelbare de Dan komt hij kom, kom, kom, dus weer, toch weer terug, die Rasmus Bisschop. Ik heb nog met hem de schoolmusical gespeeld. Ja, daar ik oh. heel blij mee. Ja. Nou, als ik hem ja. tegenkom, dan zal ik uh, tegen ja. hem zeggen... zeg uh, Rasmus, hoe zit dat uh, met jou en Gina bij de, bij de schoolmusical? Ja. Nou, dan zal hij dan, dan, dan daar uh, wel over gaan beginnen. Uh, maar goed, Hunk is uh, weer terug...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 I'm Dit, zijn, uh, dus, dit is dus een nummer wat uh, Johnny Cash ooit eerder heeft uitgebracht. En uh, dit is de versie van Het First. Uh, de laatste die ze uh, laten horen, dat is Ordinary Lovers. Daar komt ie.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 Ja, maar er, er zat geen kippengaas voor, hè? Want <laughs> uh, dus op een gegeven moment bij de Blues Brothers, ik weet niet of je dat... Was er de, de bruchte scène dat ze op een gegeven moment... Waar is dat kippengaas voor? Ja? Nou, te, toen kwamen ze er wel achter ja, ja, ja. Nou, met gelukkig, al die bierflessen uh, uh, die er naartoe gegooid werd. Ja, die kregen we gelukkig niet naar ons hoofd hier. Nee, nee wij wel hebben wel ook geen kippengaas, dus dat is zijn ja en uh, dat is Garage. Uh, zijn jullie Garage liefhebbers? Ja, K ja? op de tijd. Ja. Ja. Zeker weten, uh, dit, wel, uh... dit was wel leuk. Ja, ja. Dat vond ik wel. Ja. Nou, we hebben nog best wel een tijdje gerepeteerd in een garage. Ook. Ja, <totstuken> ja. ja. En dat is ook garage. Daar past ja. dit ja. Ja. trouwens wel bij. Um, ik, de ik, de ik zat even naar het uh, ja. lijstje te kijken.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 En als hij er eenmaal gewoon goed bij iedereen in zit, dan gaan we er een demo van maken. Yeah, yeah. Maar het begint meestal gewoon bij mijzelf thuis, in mijn eentje. En dan maken we het, uh, als het afgemaakt moet worden, met z'n allen af. Of soms komen jullie, nog, komen jullie nog met een idee, maar de laatste mm. tijd. De laatste tijd ben jij wel meer... Uh, jullie niet zoveel. Prominente <lacht> nee, aan het omrijden. Nee, ja, ja. ja. ja. maar, maar een paar ideeën. Ja, ja, <lacht> nog. Levert dat ook uh, interessante gesprekstoffen binnen de band op? Nee, Dunkers' nou, nummers gaan nergens over. Dat? Zo. Onze gesprekken nou, over is ook niet. <laughs> ja, dat is de waarheid. Ja, helemaal gelijk. Ja, maar dat moet je niet tegen de fans vertellen, want die ja. hebben er heel veel betekenis aan, natuurlijk. Ja. Uh, oh, ja, oh, ja, maar, ja. maar ik neem aan dat de songs die je schrijft, dat die wel ergens over gaan, uh, toch? Dat zou je zeggen. Ja. Of zijn? Het, <laughs> of is, is het gewoon dekking <laughs> in een doos zijn? En dat is het dan? Zeg dat nou niet. Ja, het, ik weet niet echt waar het over zou moeten gaan, weet je. Ik. Uh... Nee, geen idee. Het gaat nergens over. Sorry. Nee. <lacht> ja. Duncan heeft gewoon een heel gesloten hartje. En hij wil de, er niet ik, over vertellen. Ik denk vertellen. Dat, dat het is, ja. ja? ja. <lacht> dus het heeft geen bepaalde lading. Mm. Nou ja, het is gewoon leuk, toch? Het is Goal gewoon rock'n'roll. Ja. Rock ja. ja. gewoon, gewoon Ik vind het, het is leuk genoeg om gewoon een nummer A tot Z te schrijven. Ik hoef er niet... Ja, het, uh, waar moet het, ja, ik weet niet waar het, het moet over gaat. Het moet gewoon goed bij elkaar passen, de tekst. Ja. Dan is, dan is het al...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 Maar voor de rest, het is niet dat ik elke dag het casino klopjes zit te drukken. En nee, dan drie aard bij je, weet je wel. Dat, ja, ja. dat is het niet. Nee, nee tegenwoordig ff. kun je het ook thuis doen, hè? Want ik heb begrepen... Ja, dat vandaag. was die hondenraces en zo, dat was bij een vriend Ai, thuis. Dat is, en dan kregen ja, op, op de televisie. Oh, dat is televisie. Ja, dat is gewoon live, dan zit je gewoon, boem vijf euro op die uh, hond met het rode ja, lichtje. En dan ga dat je dat kijken, en dan gaat hij een paar rondjes rennen. En dat doen wij ook één keer in het jaar. En dan gaan wij weddenschappen uitvaardigen uh, uh, over... Van haalt Max stappen, bijvoorbeeld de Tarzanbocht, ja of nee. Dat kunnen we dan ook doen. Weet nou. je? Alleen zijn geen hondenracers, dus het zijn echte. Dat zijn gewoon mensen met, ja, een, zijn, uh, met een auto. Ja, precies. En je kunt het ook in een restaurant doen. Hè? Dat je gaat rouletten met het bedrag wat je aan een fooi wilt geven. En dan hoef je dus of eigenlijk geen fooi te betalen, want je verdient het weer terug, of ze krijgen geen fooi. Dat is heel uh, oh, nou. verdedig ja. techniek.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 Uh, YouTube, TikTok, Facebook. Dit, mis ik nog iets? Uh, nee, nee, dat zijn wel de drie grijpen. Je kan ons ook altijd vinden gewoon op Spotify onder onze naam, AdFirst. Ja. En nou. uh, ja, dat zijn eigenlijk alle kanalen waar wij wel zo'n beetje op zitten. Oké. Okay. Duidelijk vonden jullie het leuk? Ja. ja, zeker. Ja. Oké, okay, dus vonden het is... jullie het leuk?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 het waren ze. Uh, head first. We gaan uh, nog even iets garage, maar dan garage punk. En dat is Siki, Die heb je vorige week al gehoord. Die komen uit Utrecht. Hoewel, Bierend uh, komt weer uit deze buurt vandaan. Filthy Hands.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 was hem. Dus een Panda aan de Waar in Kennen jullie die ook? Uh, toevallig? Die kennen, ook, ja. die kennen jullie dus ook. Ja, want uh, uh, Dominique doet even niet mee, zie ik uh, nu. Uh, nee, die, die, die, die gaat even een wandelingetje maken uh, ergens buiten. Um, nummer heet je Toe en daarvoor uh, was het dus Seki, Maar goed, uh, dat had ik al gezegd. Uh, ik ben helemaal de raad uh, kwijt. Want ineens staan sta ze met met z'n vijven staan ze ineens hier uh, achter me. Wat, wat, wat, uh, wat uh, willen jullie doen eigenlijk? Uh, een fotootje maken. Een fotootje maken. Hè? <laughs> ja, nou ja, dat kan altijd. Ik, uh, ik, ik zou zeggen, uh, stel het voor. Misschien uh, dat er een, een of andere stil uh, uit uh, gehad ja, uh, kan worden. Dat kan wel. natuurlijk. Hè, want, ja, maar ja, uh, of je moet hier... Uh, kijk, want dat is het kleine cameraatje. Oh, oh, ja, dan moeten oh, dan jullie dan dus... Uh, dat dat, ja, dat oh, dan is, ga ik even achter staan. ga je, dan dan dan je dan zo. Dan dan staan we er echt, uh, met z'n allen vijf uh, staan we erop. Dus als die camera nou ook een beetje meewerkt uh, en uh, ze mij dus uh, mee laten nemen. Nou ja. Oh. Zal ik even die microfoon weghalen? Zo! fotootje maken. Is dit hem? Is dit hem? En ik hoop het. Ja, ik, ik bedoel, uh, head first, mensen, dit is hem dus, even. Ja! ja. Oh, nu heb okay. ik een ding van. Ja, boeien. Uh, ja, ja, het is ja, een nog met, met een ouderwetse fototoestel. Oh. Goed. Um,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 School. Thunder in their hearts, it's so cruel. Down in the West, people have said stranger things and evil ways. Afraid of animals, afraid of death Afraid of math men to draw their guns Praying for the children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 de Profit. Tot volgende week. Dag. Oh, come on, people, join our caravan setting sun Further up west There's the promised land It's where we go Cause it's where we're from Don't the sky is filled with birds Singing my words To the beating of the mountain's heart And when I descend from the top To read her in and talk I'll show the meaning of the words Setting stone strange They <laughs>